Een burger vroeg gegevens over de wolf op bij de gemeente en kreeg per ongeluk het bestand opgestuurd. Hoe het kon gebeuren is niet bekend. De provincie doet melding bij de autoriteit persoonsgegevens. Het moederbedrijf van YouTube heeft een schrikking getroffen met de Amerikaanse president Trump. YouTube haalde het account van Trump offline na de bestorming van het kapitol in 2021... Hij heeft volgens het bedrijf te weinig afstand genomen van de betogers... en zich daarmee niet aan de regels van YouTube gehouden. Volgens Amerikaanse media betaalt YouTube 22 miljoen dollar aan Trump. Eerder troffen Meta en X ook al een schikking met de Amerikaanse president. Ze haalden zijn accounts op hun platformen ook offline in 2021. Inmiddels is Trump weer welkom op al die sociale media. In Den Haag heeft afgelopen avond brand gewoed in een portiekwoning. Hoe het kon ontstaan is niet bekend. Twee mensen werden ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. De woning waar het vuur ontstond is verwoest. Het weer vannacht is het nagenoeg overal droog. Het waait nauwelijks en er kan wat nevel of mist ontstaan. Komende dag wordt het 17 of 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Dit is het geluid van Zandvoort.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 ZFM app. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort. I'm sorry, I didn't mean to call you, but I couldn't find it. I guess I was weak and couldn't even hide it. And so I surrender just to hear your voice. Just I'm Instagram. Ah, ah. Hasta que no het. En la candela Hasta que se uitleggen. la suela Lo que no te enseñan En la escuela Es el boom uitleggen. En ik ga er niet van uitleggen. En ik Como, er niet van uitleggen. Como, como, como er niet van uitleggen. En Otra vez, otra vez Pum chacalaca, boom chacalaca, yes otra vez, otra vez la cabeza y los pies Se mueven con mi boom sacalaca Pum saca la caída Se naila con pum chacalaca yes. Hey Emilia. Con esa miradita que no me That I'm not yes I'll let the Mercedes you drive That's what I feel The moment you arrive. You had something so unique Het. Het heeft het. Alleen bij ZFM.